Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. De Europese grensbewaker Frontex mag binnenkort aan de rechter uitleggen waarom ze tegen de regels in vluchtelingen hebben teruggestuurd. De zaak kwam aan het rollen toen een Syrisch gezin een rechtszaak aanspande, vertelt onze collega Ardi Stemerding. In Turkije mocht het gezin niet lang blijven en teruggaan naar Syrië vinden ze te gevaarlijk. Daarom wonen ze nu in Noord-Irak en zijn ze er vandaag niet bij als de Europese rechter mijn zaak behandelt. Als het gezin gelijk krijgt, zou het de eerste keer zijn dat Frontex wordt veroordeeld voor het schenden van mensenrechten. En het gezin eist ook een schadevergoeding. En dan nieuwe cijfers over de economische situatie in Nederland. Het Centraal Planbureau, dat de cijfers op een rijtje zet, denkt dat er volgend jaar meer mensen in de armoede gaan belanden. Verschillende politieke partijen vinden dat Rutte er maar een soortje van maakt. Dat komt natuurlijk omdat het kabinet Nederlanders niet opeens zet. Dat ze de hele wereld geld geven, van asielzoekers tot met klimaat en stikstofbeleid, tot en met Afrika... En onze eigen mensen onvoldoende geld krijgen. Dit nieuws komt op de dag dat we zien dat de topman van Shell bijna 11 miljoen euro verdient. Ja, dit is onwijs onrechtvaardig en het kabinet moet er iets aan doen. Tot nu toe werden mensen met een laag inkomen geholpen met onder meer de energietoeslag. Maar omdat die tijdelijk is, komen er dus meer mensen bij die de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. De minister zegt dat er in het voorjaar meer duidelijkheid komt over deze groep. En dan een plons in het zwembad. Dat kunnen vrouwen in Berlijn vanaf nu doen met ontbloot bovenlijf. Dus zonder bikini topje. En dat mag voortaan ook in alle zwembaden. Nadat in een van de baden een vrouw had geklaagd, die vond het maar gek dat mannen wel met blote torso het water in mochten, maar vrouwen hun borsten moesten bedekken. En zelf was ze het zwembad uitgestuurd omdat ze haar bikini topje niet aan wilde doen. Ze zei dat ze de reglementen maar onduidelijk vond, want daarin stond dat bezoekers standaard badkleding aan moesten. En nu hebben de Berlijnse autoriteiten. Haar gelijk gegeven en is het overal gelijk getrokken. Krijg je nog het weer, er staat een nat avondje op het programma met in het noorden wat sneeuw. En morgen wordt het ook een natte dag met vooral grote temperatuurverschillen. In Groningen wordt het niet warmer dan een graad of twee. En in Maastricht, in Limburg, een graad of tien. ZFM, Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Veel vertraging nog rond Amsterdam op dit moment. En vooral op de A10 West. Daar gebeurde bij Amsterdam Sloten Dijk in de richting van Zandam een ongeluk. Twee rijstokers zijn dicht en de vertraging is ruim een half uur en een file-lengte van 10 kilometer. En de A27 Almeer richting Utrecht tussen Hilversum en Utrecht Noord. Daar gebeurde ook een ongeluk. De rechte rijstoker is dicht en de vertraging is een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. Ja, ja, ja.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 Say, Tessa Lamers. Ja, maar dat wel onder de vlag van Lowex. Bovendien zal dezezelfde Tesla Lamers, maar dan onder de naam Lacette, komende zondag te zien en te bewonderen zijn in de finale van de Rob Hagdad Want dat is komende zondagavond. Dus het wordt nachtwerk voor ons, Marcus van Dam, en voor mij. Want we zitten daar. Met uh, verschillende rollen. Ik uh, uh, voor redacteur voor 3 voor 12 Noord-Holland. En Marcus uh, maak daar de foto's uh, van, uh, van de Rob Award. Dus het uh, wordt uh, een, een latentje aanstaande zondag. Maar uh, Low-Ericks uh, trapte deze alternatieve VM van 9 maart af. En uh, dat uh, was ook al wel een beetje bekend. Want uh, ze waren hier het afgelopen jaar. 22 december van het afgelopen jaar. Hebben ze uh, dit nummer ook uh, laten horen. Je volver. En. Vanavond staat het in de teken van de Kiwi Club. Die komen straks. En die gaan een set doen van 2x2. Dat is een beetje het idee. Die jongens die komen uit Leiden. Maar ik ben ze geloof ik ergens tegengekomen in een kapperszaak. Dat is de Kinky-kappers van Haarlem, Want daar traden ze op. Tijdens de popronde van Haarlem. Het is ook alweer een uh, half jaar, bijna een half jaar terug. Inmiddels alweer. Want het uh, is altijd een beetje in het najaar dat, dat die popronde dan plaatsvindt. En daar hebben zij dus eigenlijk uh, gespeeld. Dus dat uh, straks. Uh, wat gaan we nog doen In dit uur? Praten met Agnes uh, Lowstra, Want zij is van Baker Noir. En ze hebben een uh, ja, single vorige maand uitgebracht. En wellicht komt er nog uh, meer aan. Maar zover is het nog niet. We gaan eerst weer verder.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 nothing like it used to be before there's no one here waiting no data on the table what have you done to the man that i used to adore thinking he could never hurt me like that look at all the tears i have shed We met the days that we spend together searching for ways to make them last forever now you can't wait to be free It feels Wake up in the morning to a life that ain't my own in a place that i don't know in a house that's not my home In 2018 had zij een EP uitgebracht. Deze Lilith Merlo. En uh, dat uh, was uh, Compromised. En 2018 was het jaar dat ze dat uh, deed. Uh, bovendien was uh, ik uh, op een gegeven moment uh, degene die de, de recensie uh, mocht doen. En die, ja, die quote die heeft ze ook nog uh, gebruikt op haar website. Ook al is ze inmiddels een volwassen jonge vrouw. Je hoort nog steeds... Ja, min of meer het kleine meisje van zes jaar in haar door. En dat gewoon uh, met uh, de zon op haar gezicht. En iemand die aan haar streelt. Woorden van die strekking heb ik uh, daarbij gebruikt. Dus dat is uh, een beetje Lilith Merlo in de notendop. Uh, daarvoor hoorde je trouwens Lucas Rens. Die komt 30 maart hier naartoe. En dat uh, uh, is zo dadelijk. Uh, uh, ja, nou ja, goed. We gaan zo direct uh, natuurlijk nog meer uh, doen. Uh, <laughs> ja, want Jon en Marcus is staan klaar. Alles wat we wisten van elkaar, het is goed zo. Ik zou je missen, dat is waar. Het is goed zo. Doe je nog de mijne was? Ja. Was mijn liefde steeds te laat, het is goed zo Dat zijn geen blinders in mijn maag, dat is goed zo Beter zonder elkaar, het is goed zo Ik zie je breken, want de visie is veranderd Geen toekomst samen meer, een toekomst met een ander Het is beter nu, ik weet het zeker nu dat wij Niet samen worden te zijn Ja, ik kom nog even, maar ik... Ik vond het niet veel langer Ik wil niet daten, ook niet dealen met verlangens Depressie als een de parasiet in mijn gedachten. <laughs> ik vond het moeilijk zonder jou, is er niet lastig. nee Wat ga je doen, wat wordt je plan, wat wordt je route nu? Volg je je gevoel, geef het de kans, dan blijf je zoeken nu? Hoor ik je roepen lief, het is niet meer dan vroeger nu Ik ben lekker in mijn eentje, net als vroeger nu yeah. Alle breakups zijn hetzelfde, vind het zelf ook zuur Maar we gaan vooruit, we maken stappen, ja we lachen Toch vind ik het verwarrend als we lachen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 steeds te laat, het is goed zo. Dat zijn geen vrienden is in mijn maag, dat is goed zo. Weet afstand elkaar, het is goed zo. Het is goed zo, het is, het is goed zo. Waar we nu zijn is niet waar, we toen waren we verdragen. De pijn gevoelens ervaren. ik weet niet of het beter is, maar voel geen verdriet. Een beetje te raaskalp. Maar dat uh, heeft een <laughs> reden. Uh, en dat heeft uh, te maken met onze gasten die uh, binnenkomen. Dan zit jij midden in een aankondiging. Uh, hek moet open. Ook de moeder in. En dan wil je nog iets zeggen. Dat het hek al open is. Ja, en dan uh, maak ik er een dus een beetje een ballentent van met die aankondiging. Maar het is dus John en Marcos. Wat je net hebt uh, kunnen horen met goed zo. Maar van mij was dat even niet goed zo. Met alles wat ik er aan spraak uit... Uh, Bracht. Het was dramatisch. Maar goed, um, ik zet het even recht. Dat je denkt: uh, van, uh, van joh, wat is er nou met die koper aan hand? Eigenlijk helemaal niks. Maar ja, als ze een uh, beetje tegelijk binnenkomt. dan uh, wordt het een beetje spitsuur. En dan moet je ook uh, uh, wat dingen gaan improviseren. Maar goed, straks gaan we praten met uh, Agnes Loonstra van uh, Baker Miller Noir. Maar we hebben nog een beetje in dat licht. Want ze brengen in die alternative. in die Noir, hoe je het maar noemen wilt. Geef er een naam aan, geef er een label en uh, maak het uh, maar uh, ingewikkelder dan het eigenlijk al is. Maar we hebben ook uh, nog allerlei andere zaken. En een beetje wat daar een beetje in het verlengde ligt, staat nu klaar. Vorige week had, uh, dit, uh, had deze dame iets uh, uitgebracht. Het is dus niet alleen uh, De Wolf, Americana uh, is het in ieder geval. Daarachter hoorde je Max Palman, want die is ook bezig om het een en ander klaar te zetten voor zijn EP-release... En die zal plaatsvinden in mei. En dit is dus De Wolf erachter, Dus de laatste single van Max Palman. Onze eigen versie, die hij hier heeft. Uh, ja, min of meer laten horen. <middels> Dat was hem, Max Polman. En toen gingen wij dus uh, nog een beetje klappen, ook uh, na de afloop van dit uh, fijne nummer. Maar uh, we hebben onze eigen uh, versie uh, laten horen, in dit geval. Uh, dat is toch uh, een hele aparte versie. Maar ik heb hem uh, op een gegeven moment ook nog een keer gesproken bij Gluren bij de Buren. Het, uh, ja, dat was vorige maand, geloof ik, op uh, 5 februari. En toen uh, speelde hij samen met Jeroen echt dit nummer nog een keer, maar dan uh, bij de Jopenkerk in Haarlem. En toen zei hij, ja, steviger wordt het niet. Uh, overigens, Max gaat uh, uh, weer iets uh, doen, want hij gaat uh, zijn volgende werk, ja, min of meer promoten. En uh, laten horen, op een, bij een, een of andere skatecafé uh, ergens in Amsterdam-Noord... En dat doet hij ook nog eens een keer op een donderdagavond. Ja, dan kan ik niet. Dus uh, en, en, ja, ik, ik, ik heb gewoon uh, andere dingen te doen op donderdagavond. Zoals bijvoorbeeld een telefoongesprek uh, voeren met Agnes Loonstra van Bekermiddel en Goedenavond. Goedenavond. Hi. Ja, ja, ik denk ik maak even een leuk bruggetje naar jou toe. Ja, ja. Ik, ik, ik hoorde hem, ik hoorde hem. Ja, ik denk, maak een hele lange aankondiging... en een hele lange, uh, ja, min of meer uh, waar jullie uh, mee bezig zijn. Want, uh, ja, het, de single, die hebben jullie al een lange tijd uh, uit. Daar gaan we het uh, zo dadelijk over hebben. Maar eerst over de band. Want het is, uh, ja. ja, die band... Ik had er eerlijk gezegd nog helemaal nog nooit van gehoord. Totdat de mailbox uh, kleppert van, uh, ja, min of meer een, iemand... die uh, de promotie uh, wel eens doet... Uh, van uh, nieuwe muziek, uh, It's All Happening. Dat zeg ik yes. eventjes uh, netjes, want uh, van hun heb ik het gekregen. Uh, maar uh, hoe lang zijn jullie bezig als Baker Miller Noir? Nou, ook nog niet ontzettend lang. Dus het is niet raar dat je nog iets eerder van ons uh, gehoord had. Want uh -huh. dit is het eerste teken van leven wat we gegeven hebben met deze single. Uh -huh. um, we zijn vorig jaar begonnen uh -huh. uh, in deze formatie om... Uh, te gaan schrijven samen. Ik had een hele hoop uh, ideeën gemaakt... Uh, heel veel geschreven tijdens de lockdown... toen er niet veel andere dingen te doen waren. En ben uh, dus... vorig jaar met uh, Freek en Bart... die ook uh, met mij Baker Mellanoir zijn... Uh, gaan schrijven. Ja. En uh, zijn we in de zomer... hebben we drie singles opgenomen... waarvan deze uh, die straks... Uh, ook gedraaid wordt als je uh, de eerste. Ja, um, Even over de naam Baker Millenwar. Uh, hoe zijn jullie op die naam gekomen? Uh, uh, en verwijst het ook nog ergens naar? Ja, ja dat, dat is eigenlijk best wel een, een grappig uh, verhaal. Um, we, we zijn sowieso bij elkaar gekomen met allemaal hadden allemaal, allemaal ideeën bedacht over um, uh, met mogelijke namen die we, die we allemaal leuk vonden. Maar ik mm -hmm. was op dat moment een, een boek over kleuren aan het lezen. En kwam daarbij. Uh, op een kleur, uh, in de jaren 70 uh, hebben ze onderzoek gedaan naar kleuren en hoe mensen daarop reageerden. En toen hadden ze ontdekt dat een hele lichte roze mensen minder agressief zou maken. En toen waren er twee uh, gevangeniseigenaren die dachten, we gaan onze, onze, al onze gevangenissen licht roze verven. Dat helpt vast heel goed. Um, was niet zo. <laughs> maar die twee mannen, die heette uh, Baker Miller en zodoende heette Baker Miller Pink. Um, en dat werd dan ons vertrekpunt, maar we vonden Pink niet zo goed bij onze muziek passen. En uiteindelijk van een andere mogelijke bandnaam is toen het woord noir erbij gehaald. En dan ja. kijk, dat, nee, dat klinkt goed, dat past. Ja. En het roept een hoop vragen op en dat vinden we ook leuk. <laughs> ja, maar dat is nou juist het leuke als je op een gegeven moment uh, met een naam om te proppen uh, komt. Uh, kleuren, dat is jou niet helemaal onbekend, heb ik uh, me laten vertellen. Want uh, ja, ik zit op Instagram te kijken. Ja, wie is Agnes Loonstram? Maar je bent illustratrice, geloof ik, uh, van huis uit, toch? Ja, klopt. Ja, ja? Uh, beide eigenlijk. Beide eigenlijk, uh, ja? Ja, ja. Ja, maar ik, uh, ik, uh, ik, ik, ik ben illustrator, dat klopt. Ik teken veel voor boeken en tijdschriften en kranten en dat ja. soort dingen. Ja. Ja. Uh, is het ook zo dat je je eigen artwork uh, aan het ontwerpen bent? Of laat je dat dan toch maar aan een ander over? Ja, ik, ik probeer het wel vaak zelf te doen, maar dan probeer ik mezelf ook wel uit te dagen om het op een andere manier te doen. Dus niet uh, binnen mijn illustratiehandschrift, maar mezelf dan juist uit te dagen om uh, te gaan fotograferen of uh, te gaan animeren of iets heel anders ervan te maken dan men van mij persoonlijk gewend is. Dat vind ik dan ook wel leuk. Ja. Ja. Ah, dus het is, uh, het is eigenlijk van uh, beide één? Ja. Ja. Um, Ashes, dat uh, is de single. Uh, heeft hij, well, Ja, ik moet dan de, weer eigenlijk, eigenlijk uh, gewoon het uh, bericht op onze eigen website uh, erbij pakken. Want ja, uh, we hebben het er uh, bijna één op één overgenomen. Um, het nummer gaat over afscheid nemen van het uh, verleden en opnieuw beginnen. Heeft dat ook nog uh, betrekking op, op jouzelf? Of uh, is er iets uh, wat dat er uh, gaat. Uh, of, of is het universeel? Of hoe moet ik het zien? Uh, het, het kan sowieso universeel zijn, denk ik. Ik denk dat iedereen wel eens een uh, soort gelijke situatie uh, mm -hmm. heeft. Um, en, een beetje ook, uh, omdat deze, deze bandformatie is ook een beetje geboren uit een andere band... waarin we met z'n... Uh, uh, ...met de huidige drie muzikanten... ...met nog een, een stel andere muzikanten ook speelde. ...dat was Wooden Soldiers. Yeah. Um, en dit is een beetje een soort van spin-off... Die, oh, ...die andere band, hij bestaat nog... ...maar hij staat even op pauze... Hm. ...en dit uh, komt daar vanuit, vanuit door... ...en dat, uh, misschien is dat ergens onderbewust... ...ook wel een soort van uh, proces geweest... Ja, ja, ja. <laughs> ...wat zich hierin vertaald heeft. Maar het kan zijn natuurlijk op een heel breed spectrum vertalen. Naar, uh, het kan ook uh, gaan over uh, opnieuw uh, hoop vinden nadat de relatie uit is gegaan en weer opnieuw beginnen om een leven op te bouwen. Het kan, uh, dit is denk ik een, een tekst die op heel veel manieren zou kunnen werken. Ja. En op heel veel situaties de toepassing kan zijn. Ja. Ja, het, is, het is dus eigenlijk uh, voor meerdere uitleg uh, vatbaar in dat opzicht. Juist. Ja. Ja, ja, ja, ja, je, kunt ja. het, je kunt het eigenlijk uh, um, zelf uh, interpreteren. Dat is het leuke van muziek of wat dan ook. En eigenlijk ook met die tekst is je kan er eigenlijk alle kanten mee uit. Oh ja, ja, bijna alle ja, kanten dat, dan. Dat, dat vind ik ook het mooie er inderdaad van als een, als een stuk als het, als het ietsje binnenhaalt. Natuurlijk moet er iets, iets in de tekst zijn waar, wat je grijpt, maar ja. uiteindelijk in de sfeer van een nummer dat je daar lekker in kan badderen. en uiteindelijk je eigen conclusies te vangen, eruit kan. Uh... Dat vind ik het zelf het mooiste. Ja. Um, ook nog iets heel uh, moois uh, in het uh, bericht... is het ideale moment om dit nummer te luisteren... is tijdens een eenzame boswandeling in de schemering. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Heeft dat ook weer met de uh, met lichtinval en de, de kleuren dan uh, te maken? of ja, een bepaalde mindset ook, hè. Ja, ja. Dat je je eentje door het bos loopt laat en dan weer onontvankelijk voor een bepaald gevoel van melancholie, denk ja, ja, ja ja En dat past heel goed bij dit nummer, ja. Ja. Um, Is het ook de bedoeling dat de EP ook een behoorlijke melancholische laag gaat, gaat krijgen? Ja, dat werkte denk ik wel en door. We hebben wel andere nummers die ook wel wat, wat ruiger zijn, ja. wat meer uitpakken. We laten ons ook graag inspireren door uh, muziek uit de jaren 70, 60-70, van de psychedelische lang gesponnen stukken. Ja. En uh, er zijn nog een paar andere nummers op, op stal die zijn iets experimenteler ook wat dat, wat dat betreft. Deze ja. is het meest uh, een, een song. Uh, maar ik denk wel dat uh, die melancholische laag wel overal in door klinkt. Ja. Uh, hoeveel uh, tracks gaat die EP bevatten? Want uh, dit, is, dit is dus een single en uh, er komt nog wat aan, uh, begrijp ik uh, uit, je, uit jouw woorden? Ja, er staan nog twee uh, singles in de planning voor dit, uh, dit, dit, dit jaar. Ja. En, en de EP komt dan later dit jaar nog? Ja. Ja, dat is wel het plan. Ja. Ja, en dus, uh, ah, het, is, het komt dus uh, mooi op timing en uh, dat soort zaken aan. Uh, in de muziekwereld draait het ook om timing, denk ik. Toch? Ja, zeker. Absoluut. Ja, ja. wel qua <laughs> hoe, je, hoe je dingen uitbrengt als hoe je examens speelt uh, met timing. En ja. soort, uh, uh, ja. Zitten er dan ook nog eventuele optredens in de pijplijn in dat opzicht? Uh, op het moment niet, maar in het najaar willen we gaan spelen. Dus we hebben nu heel lang uh, zeg maar in ons hok gezeten. We hebben ook echt in een huisje in het bos hebben we geschreven met, met, met elkaar. Dat ja. we de hele dag voor konden uittrekken of een heel weekend. Um, en uh, dit zijn nu, de singles zijn nu de eerste kennismaking. Maar vanaf het najaar willen we ook graag echt uh, op pad gaan. En uh, mensen echt laten kennismaken met onze muziek ook live. Ja, ja en er uh, is wel... Uh uh, dat hebben jullie dan wel uh, ja, een soort van agenda staan waar je dan zou kunnen spelen? Ja, ja zeker. Ja, die, de, we moeten natuurlijk nog wel die toerlijst samen gaan stellen. Maar uh, ongetwijfeld uh, gaat het nog op zijn pootjes landen tegen die tijd. Oké. Okay. Uh, nog even over waar jullie uh, te vinden zijn op het wereldwijde ja. web. Ja, uh, wij zijn te vinden uh, op, op, uh, op onze eigen website, Bekermellenoir.com. Nee. En eigenlijk... in de oorspronkelijke bennaam zit er een streepje tussen Baker Miller... maar voor de website hoeft dat niet. Hm. <laughs> en op dezelfde hetzelfde naam ook op Instagram. Oké. Okay. Dat, uh, dat zijn de wegen... die naar jullie toe leiden. Dan gaan we hem nog uh, even laten horen. Hier is Baker Miller waar met... Uh, asjes.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 Natural And this cruel world has got the best of you Your innocence has died And mirror, mirror, you mortal enemy That empty gaze that craves the past those. Ja, hij heeft het uh, nummer al in 2021 hier een keer laten horen. Jacob D. Edward. Twee weken geleden was hij hier. En het... Uh, het mooie was dat hij afgelopen zondag zijn release show heeft uh, gehouden in het eigen Volendom in de Piers. Ik was erbij. En uh, het was stamp en stamvol wat dat uh, er gaat. Er stonden allerlei mensen in die, in die zaal van de Piers uh, waarbij uh, Jacob die Edward dat helemaal gratis deed. Uh, tweede set, vond ik ook heel erg leuk, had hij de zangeres Noordje Jonk erbij gevraagd. En uh, dat werd, maakte het eigenlijk min of meer heel speciaal. En ja, de derde helft die was ook heel speciaal. Want ik kwam bijna Volendam niet eens uit. Dat, dat, dat had ook weer met de, met de nodige dingen te maken. Maar goed, er was ook nog een moment van afterparty hier. Laat het daar maar op houden. Jacob werd met meer en meer op de EP Threshold. Daarvoor hoorde je Baker Milanoir met Ashes. Afgelopen dinsdag mocht zij haar afstuderen... Ja, optreden doen in Patronaat. Ik heb het over Emmy. And no. what's going on? I couldn't say that it was okay. I always knew that we were in van de nummers die hij heeft uitgebracht. I see a light. Daarvoor hoorde je Emmy met What's Going On. Zij had de afgelopen week haar afstuderen opdracht in de kleine zaal van het patronaat. Um, we hebben nog uh, een paar dingen die we nog kunnen laten horen. Bijvoorbeeld uh, deze van Cassandra Onk. En dat lijkt een beetje op Punt Judith. Maar uh, morgen hij komt haar EP uit. De pijn, die we niet kunnen verdragen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 Niet. En we komen het erop uh, terug op onze eigen website. Want uh, daar wordt hier EP op besproken. En waarom? Omdat Cassandra Onk niet uit Noord-Holland komt. En dat is uh, de reden waarom we dat dan uh, weer uh, op uh, deze website uh, dan doen. En bovendien, uh, het is Noord-Holland plus uh, bij ons. En uh, één keer in de maand is het alleen Noord-Holland. Maar dat heeft wel weer te maken omdat we dan met onze Cornuiten... van 3 voor 12 Noord-Holland uh, samenwerken. Hoewel Marcus en ik een beetje ook de tenten bij het patronaat aan het overnemen zijn. Hè, met, uh, met die Rob Agda woord Dus uh, wat dat er gaat, denk ik uh, dat het. Uh, <laughs> ik zit er, uh, hij zit zelf ook al te lachen hoor, wat, wat dat er gaat. Uh, maar dat wordt uh, aanstaande zondag uh, is er dus de finale van de Rob Agda woord uh, bovendien had je al iets in dit uur kunnen horen. Want die Lucas Rens bijvoorbeeld, die staat in de finale. Maar die komt dus 30 maart. En dat is uh, dus wel degelijk een degelijke link met die uh, 3 voor 12 Noord-Holland uitzending die we dan hebben. Dat is de laatste donderdag van de maand. Dan uh, speelt hij hier. Uh, dan is het weer een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. En we hebben er ook al eentje staan in mei. Want dat uh, is 25 mei. Dan komt... Uh, uh, Helene Hakkaard. Helene Hakkaard komt dan uh, bij ons uh, spelen. Goed, we gaan op uh, naar het uh, nieuws. En uh, dat uh, is het nieuws van 8 uur. Ik uh, ben benieuwd of die weer inhaalt uh, de tijd. Um, het is een beetje een technisch verhaal, maar ik hou het uh, een beetje voor me. Doublend, tot aan het nieuws van 8 uur. En off the pack.